Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair justitieminister Van Weel wil de plannen voor een nieuwe asielwet aanpassen. Daarin staat dat het strafbaar is om illegale te helpen. De minister stuurde de wet naar de Raad van State om toch nog even dubbel te checken of je echt strafbaar bent als je bijvoorbeeld een kop soep aan iemand geeft. En de Raad van State zegt eigenlijk heel helder. ja, Als je iemand helpt die illegaal is, dan kun je medeplichtig worden uh, en dat betekent dat je ook strafbaar uh, bent en de rechter moet dan per geval bepalen ja, wat de straf voor iemand is of dat hij dan geen straf krijgt. Je hoorde politiek verslaggever Ewout Kiviet. Die straffen, ja, dat vindt zo'n beetje heel Den Haag te ver gaan. Daarom wordt de wet nu aangepast. Als dat is gedaan, wil Van Wil het opnieuw aan de Tweede Kamer voorleggen. In Ude is gisteravond laat een dode gevonden. Het zou gaan om een man. In de buurt is iemand aangehouden. De politie doet nog steeds onderzoek, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Het lichaam is gevonden in een bovenwoning in het centrum van Ude. Het gaat eigenlijk om een soort tussenstraatje achter verschillende winkels. Een ondernemer vertelt tegen mij dat hij verbaasd is dat de politie hier nog altijd is. Gisteren om half elf waren ze hier al, maar het politieonderzoek is nog altijd bezig. Hoe de man om het leven is gekomen is niet duidelijk. In Kopenhagen praten de Europese ministers van Defensie vandaag verder over steun aan Oekraïne. Demissionair minister Brekelmans wil daar de andere landen aansporen... om snel meer Amerikaanse wapens te kopen voor Oekraïne. En de special one moet op zoek naar een nieuwe club. Voetbaltrainer José Mourinho is ontslagen bij Venerbahçe. Hij was net begonnen aan zijn tweede seizoen daar in Turkije. Eerder deze maand versloeg hij Feyenoord in de voorrondes van de Champions League. Toen had hij nog een grote bek. Welkom to Istanbul. Welkom to Cadicoy. Welkom to hell. Ja, welkom to hell, zegt hij. Nou, die heeft hij zelf nu ook gevonden. Venerbadje ging een ronde later onderuit en moet de Europa League in. Voor het bestuur van Venerbahce was dat genoeg om Mourinho op straat te gooien. Heb ik het weer voor je. Nu schijnt de zon nog en is het bijna overal droog. Later vanmiddag steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten komen er ook buien aan met misschien een klap onweer. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 That's why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 Saying no, no. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is Zfm. ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De missionair minister van Justitie van Weel wil de asielwet aanpassen om te zorgen dat het niet strafbaar wordt om iemand te helpen die illegaal in Nederland is. De besluit volgt na advies van de Raad van State. Een thaise rechter heeft premier Petong Tan Shinawatra uit haar functie gezet. Ze werd twee maanden geleden geschorst na een uitgelekt telefoongesprek met de voormalige leider van buurland Cambodja. En daarin daarin ze kritiek op haar eigen strijdkrachten. Twee Libanese militairen zijn in Zuid-Libanon gedood door een ontploffende Israëlische drone die vlak daarvoor neerstortte. Twee anderen raakten gewond. Dan het weer vanmiddag bewolking en buien, en kans op onweer bij ongeveer 22 graden. Dit is ZFM. ZZFM. What a waste of time, my mind, I never a beat. Can't explain the who or what I was. Trying to believe. What I'm sorry. Zandvoort ZFM, Zfm.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 Breathe.